De hond met de twee koppen door Brian Hills. Nederlandse bewerking Tom van Beek. Geef er nog maar een kopje koffie als je wil. Goed Dan Ga er nou eens even lekker bij zitten, hè? Nee, ik moet op tijd op kantoor zijn. Nou toch niet meer? Je bent nou toch je eigen baas? Als ik het goede voorbeeld niet geef, wat verwacht je dan van de anderen? Maar je bent de hele nacht al op pad geweest. Ja, dat hoort dan helemaal bij. Dag en nacht, weer of geen weer. Ja, maar je werkt nou nog harder dan toen je bij de politie was. Wat doe ik dan meer? Toen ik nog een noodgewone smeris was, toen werkte ik ook dag en nacht, weer of geen weer. Ja. Ik heb altijd met veel plezier gedaan. En ik had een behoorlijke functie. Goed salaris, geregelde vakantie, Leuk wel jongens, ja. alleen... Ja, nou, ik heb je dan nooit zo ongelukkig gezien als je, toen je er mee ophield. Ik moest er wel mee ophouden, dat is het Ik had toch geen promotiekansen meer naar het keuringsrapport. Je bent toch niet afgekeurd? Nee, maar gezond vonden ze hem ook niet. Nou, en sindsdien doe je niets anders dan het tegendeel bewijzen. Nou, mij mankeert niets. Ik ben nu mijn eigen baas. Het is niet meer inspecteur McKay, maar meneer McKay van de veilige Cerberus. Hm. En daar ben ik trots op. Ja, nou, en ik bezorgd. Ja, ik red het wel. Nee, het is niet gemakkelijk vandaag de dag om zelf iets te beginnen. En zeker niet zo'n op zichzelf staand veiligheidsdienstje. Nee, maar als we maar een, een of ander groot bedrijf tot klant konden krijgen. Ja? Hè, dan... Ja, dat zou het heel wat makkelijker maken. Mm -hmm. Dan zou het afgelopen zijn met nachtwakertjes spelen. Mm -hmm. Maar gebeuren zal het. Er komt een tijd dat de rollen omgedraaid worden. Dan komen de mensen naar mij toe. Ja. En dan kan ik als privé je afspraken regelen. Ja, precies. Naar nou, achter ben ik niet alleen je vader, maar ook je waas. Dus vooruit mee naar het kantoor. Uh, de, de enige die vanmorgen iets te doen heeft, is dus de letters schilderen. Die komt straks. Om onze naam op de wagen te schilderen. Ja, dus... vergeet niet, vergeet niet ons embleem. De hond met de twee koppen. Voel je nou niet trots? Ach, vader, ik wou dat je nou eens een beetje. Kom, nou, nou, rust... laat mij nou maar. Hè? Nou, nou, sorry, papa. Ik wil echt niet vervelend zijn, maar. maar je, je weet dat ik net zo trots ben als jij, maar. Nou, ik zal de ontbijtboel maar laten staan, hè. Anders wordt het nog later. Zo mag ik het horen. Wie kan dat nog zijn? Dat is Duffy misschien om ons op te halen. Hij rijdt bijna nooit langs ons huis. Ik verwacht niemand in zijn tijd. Jij? Nee. Maar het zal een of andere vroege venter zijn, hè. Ja? Uh, goedemorgen. Is meneer Marquet thuis, of is hij al weg? Is dit hier een beetje gekke tijd? Uh, maar... Waar gaat het over? Uh, goedemorgen. Mijn naam is Hermerson. Oh, ik ken u ergens van, geloof ik. Ja, ik kom vaak in hetzelfde café als u. Het ook maar als ik me goed herinner, hebben we daar nog nooit met elkaar gepraat? Uh, uh, nee, nee, nee, nee, inderdaad niet. Nee. Uh, ik hoop niet dat u mij onbeleefd vindt dat ik zo vroeg bij u kom, bedoel ik, Maar ik zou u graag even willen spreken. Een ogenblikje onder vier ogen, als dat even kan. Is het een uh, persoonlijke kwestie? Of? Uh, nee, uh, zakelijk meer. Oh. Ja. Nou, komt u dan op mijn kantoor, meneer Ressentier? Ja, dat, natuurlijk, dat had ik ook moeten doen. Maar ja, uh, het, het is niet officieel. Vader, vader, je kunt meneer Harrison beter misschien even binnenlaten. Ja, hè? goed. Ja. Nou, uh, komt u dan maar binnen, meneer Harrison, komt u binnen. Ja, het het Zo, gaat u zitten. Ja, u. Zo, ja. Dus Jelle gaat gaan zitten. Ja, ehm... Uh, misschien, ehm... Uh, ja? Misschien kan ik u een interessante tip geven. Ja, om te beginnen, ik heb gehoord van uw veiligheidsdienst. Uh, zeer interessant. Ja, veiligheidsdienst Cerberus, ja, ja. En? Wat doet Cerberus voor werk? Ja. Van alles, hè? Bewaking, alarmsystemen, waardetransporten. Houdt dat ook in dat u alleen werkt voor grote bedrijven? Nou, een ogenblik, meneer Hersen. U schijnt van mij alles te weten... ...maar alles wat ik van u weet, dat is alleen uw naam en uw stamcafé. Wie bent u eigenlijk? Ik ben natuurlijk niet verhaal, ik, dat had, ik mee, had ik mee moeten beginnen. Ik ben bedrijfsleider bij Erskine Electrics. zo'n is een klein fabriekje hier in de stad, u hebt er misschien wel eens van gehoord. Ik ken het juist, ja, niet zo groot, hè? N nee, nee, nee. Ach, het is tegenwoordig niet makkelijk, hè, voor dit soort kleine industrietjes. Maar we houden het hoofd boven water. Goed zo, ja, ja. goed zo. Maar wat heb ik daarmee te maken? Uh, ja, uh, kijk, uh, ik wil u een tip geven. Ah, u denkt dat iemand een oogje op de brandkast heeft? Oh, ik, ik, ik hoop voor niet. Nee, nee, nee, ik wou alleen maar zeggen, meneer McKay. Uskin Electrics heeft geen afdoende beveiliging. Oh, en nu komt u mij vragen of ik dat karwei wil opknappen. Oh, nee. nee, kon ik dat maar. Wat komt u dan wel doen? Ja, uh, ik wou u alleen maar zeggen. Als u het goed aanpakt en... Als u een redelijke prijs vraagt, dan zou u wel eens een goed contract in de wacht kunnen slepen. Zo, en wat moet er voor u aan zitten, meneer Harrison? Uh, pardon, wat, wat bedoelt u? Nou, ik denk zo dat u bezig bent alle veiligheidsdiensten in de stad af te lopen. Wie het meest betaalt, die krijgt het contract, is het niet zo? Ja, u zou natuurlijk ook kunnen denken dat mijn redenen een beetje altruïstischer zijn. Het, het, het gaat mij er namelijk om... Ik zou graag willen dat de veiligheid van Urske Lecfix zo goed mogelijk gegarandeerd was. U bedoelt, dat zijn bepaalde redenen voor extra veiligheidsmaatregelen. Ja, dat is niet aan mij, u daarop antwoord te geven, meneer McKay. Kom, gaat u nu plotseling voor stoppetjes spelen? Ja, u me niet kwalijk. Ik heb u gezegd dat dit bezoek onofficieel is. M -m Misschien had ik helemaal niet moeten komen. Waarom bent u dan Om... toch gekomen? Omdat niemand anders het doet. En onder deze omstandigheden geloof ik dat hij... Um... Uh, welke omstandigheden? Wie, hij? Meneer Erskund, de directeur. Waarom treft hij zelf geen maatregelen? Ja, wat zal ik u zeggen? Meneer Ruskin is zo'n beetje als de hele fabriek, ouderwets. Hij is kopschuur voor verbeteringen. Eigenlijk voor alle moderne dingen. Vooral als hij alleen moet beslissen. Dus als mijn vader naar hem toe zou gaan, dan... Ja, in dat dan... geval zou meneer Ruskin het hem uh, niet makkelijk maken. Maar als uw argumenten sterk genoeg zijn... Dan zou ik hem kunnen overtuigen. Ja. Het is wonderlijk dat je tegenwoordig nog op zo'n manier een zaak leidt. Alleen, ik begrijp uw overwegingen nog steeds niet, meneer Harrison. Ja, kijk, ik werk al heel lang bij Ruskin Electrics, meneer McKay. Misschien ben ik ook wel ouderwets, natuurlijk, maar ik heb mijn trots. Hè? Als je iets doet, moet je het goed doen, vind ik. Daar kan ik in komen, ja. Ja, dat is dan bijzonder vriendelijk van u dat u mij hebt willen, willen aanhoren. We eh, moeten er nu vandoor. Nou, ik stel erover nadenken, meneer Harrison, over wat u me verteld hebt. Als ik op uw voorstel wil ingaan, dan neem ik wel even contact met u op. Nee, nee, nee, doet u dat alsjeblieft niet. Nee, nee? kijk, nee, nee, het is beter dat niemand weet dat ik hier geweest ben, begrijpt u wel. En zeker niet, meneer Heersken. In het gunstigste geval zou u mij bijzonder kwalijk nemen. Nou, maakt u zich maar niet ongerust, meneer Harsen. Ik zal u even uitlaten. Ja, goed, dat is bijzonder vriendelijk van u, ja. Nou, tot ziens dan, meneer McKay. Ik, ja. ik, ik hoop dat u er iets aan kunt doen. Nou, tot ziens. Ja. Tot ziens. Ja. Tot ziens. Nou, wat denk jij daarvan? Hij leek me nogal eerlijk. Nou, niet helemaal, als je het mij bijvraagt. Eh, zit meer achter. Hmm. Ja, waarom, waarom zou zo'n klein fabriekje nou beveiligd moeten worden, hè? Het is in ieder geval niet één van die ondernemingen die regelmatig veel geld in kas hebben. Nou, dat ligt eraan wat ze produceren. Misschien hebben ze wel een kluis vol zilver of platina als ze dat hmm. verwerken. Wat, geloof ik, gebruik voor transistors, hè? Ja, ja, ik geloof het wel. Ja, maar waarom willen ze dan nu plotseling al die veiligheidsmaatregelen? Waarom zijn ze dan niet veel eerder gekomen? Ja. en waarom komen ze nou naar ons... Nou, dat is waarschijnlijk omdat jij dichtst dichtstbij was. Ja, ze heeft gewoon je naam opgevangen in het okshoofd. Als was hij toch wel ergens anders naartoe gegaan. Hebben we gewoon geluk? Ja, en zonder geluk vraagt niemand wel. Het is misschien niet zo'n grote opdracht, maar het gaat er toch maar om om een complete fabriek te beveiligen. Dat zou wel eens een mooie introductie kunnen zijn voor ha. andere karweitjes. Ja, Nou, ik zou er maar eens gauw achteraan gaan als ik jou was. Trek je beste pak maar aan. Nou, loop jij maar niet te hard van stapel. Ja, jawel? Ik ga nu meteen opbellen voor een afspraak met meneer Ursken voor vanmorgen. En denk erom dat je de hond met de twee koppen verkoopt. Hallo? Mag ik de secretaresse voor uh, u? Komt u binnen, meneer McKay. Zo, ik zou zeggen, gaat u zitten. Dank u. Ik heb het helaas nogal druk, meneer McKay. Dan kunnen we meteen tot de zaak komen. Graag, meneer Esken. U moet weten, ik sta aan het hoofd van een veiligheidsdienst. De veiligheidsdienst Cerberus. We hebben ons tot taak gesteld de bezittingen van anderen te beschermen. Tegen vergoeding, natuurlijk. U hebt hier een goed florerende bedrijf en ik zou haast zeggen dat u genoeg kostbare materialen in huis hebt om een dergelijke bescherming tegen diefstal te rechtvaardigen. Nou, die bescherming, die kan mijn firma u geven. En waarom denkt u dat we dat zelfs niet af kunnen? Dat kan ik u met een klein bewijs duidelijk maken. Ik ga naar buiten, u doet alle deuren op slot en binnen tien minuten heb ik de safe daar open. Ja, we hebben zo onze eigen methode. Behalve een paar veiligheidssloten en een nachtwaker die waarschijnlijk dik boven de 65 is, hebt u niets. Nee, en toch hebben we in de afgelopen twintig jaar geen enkele moeilijkheid gehad. Nou, dan mag u van geluk spreken. Nooit ingebroken. Zelfs in de fabriek is nooit iets gestolen. Ik vertrouw mijn werknemers. En zij op hun beurt stellen dat vertrouwen niet teleur. Blij dat te worden. Maar dat geluk kan niet eeuwig duren. Dat zal wel loslopen. Wanneer hebt u voor het laatst uw verzekering aangepast, meneer Asken? Dat gaat u niets aan. Ik wette dat het langer dan vijf jaar geleden is. We zijn gedekt. Dat is het belangrijkste. Bij brand zou u niet meer dan de helft van de waarde terugkrijgen. We hebben een behoorlijk alarmsysteem. Verkoopt Cerberus misschien ook brandblusapparaten, meneer McKay? Natuurlijk. Als uw verzekeringsmaatschappij de boel hier zou laten controleren... zouden ze u het contract meteen opzeggen. Zo brandgevaarlijk is de hele zaak. Ze komen niet controleren. Natuurlijk niet. En u zult ze in geen geval uitnodigen. Meneer Ersken, u betaalt duizenden aan de premie... En u zou geen cent terugkrijgen. Wilt u dat misschien? Ik ben niet van plan goed geld naar kwaad geld te smijten. Waarom zou ik de zaak volhangen met die moderne nonsens? Als daar geen enkele reden voor is. En als ik nu eens een voordelige prijs met u afspreek? Meké, dit hier is geen goedkoop zaakje. Ik ben ook niet van plan een goedkope rommel te laten ansmeren. Uw zaak wordt beveiligd met standaardapparatuur. Ik laat alleen iets van de prijs vallen, dat is alles. Begint te geloven dat u mij meer nodig hebt dan ik u. Ik geef toe dat ik graag deze opdracht van u zou krijgen. Maar u zou moeten toegeven dat een paar veiligheidsmaatregelen niet overbodig zijn. Nou, mijn firma kan die leveren. Als ik beducht was voor de veiligheid van mijn zaak... dan zou ik een hele reds veiligheidsdiensten kunnen opbellen. Zaken met een behoorlijke ervaring en reputatie. Maar u belt ze niet op. Ik heb u gezegd waarom niet. Ik zal u nog een reden geven waarom niet. U kunt het zich niet permitteren. Geen bijster tactvolle manier om klanten te werven. Laten we het zakelijk houden, Slees. Noemt u dit zakelijk? U kunt uw verzekering niet verhogen. Dan zouden ze komen kijken en een hele hoop dure veiligheidsmaatregelen eisen. Dus u moet maar rekenen op een beetje geluk. Waarom houdt u er niet mee op, meneer Erskine? Omdat ik een bijzonder goede reden heb om door te gaan. Daarom niet. Als die reden zo goed is als u zegt, dan zou ik me veiligstellen. Goed ik zal open kaart met u spelen. Ik heb mijn hele kapitaal geïnvesteerd in een project... waarmee ik mijn zaak er weer bovenop kan helpen. Binnen zes maanden, een jaar misschien. U geeft mij een goede korting en een langlopend krediet. En als uw begroting mij bevalt, dan kunt u de opdracht krijgen. Is dat voorstel niet een beetje eenzijdig? Het is maar een voorstel, ten slotte bent u komen vragen om een opdracht. En u hebt beveiliging nodig... Hebt u dan een beter voorstel? Dat hangt van het project af. U kunt er jarenlang een goede boderham aan verdienen, als u me krediet geeft. Als ik het goed begrijp, dan moet ik zo'n beetje mijn eigen inkomsten beschermen. Zo zou het kunnen stellen, ja. Nou, vertelt u maar eens precies dan wat uw plannen zijn. Oh, nee. Geen sprake van. Nee, ik bedoel alleen maar zo in het algemeen. Het spijt me. Het gaat hier om een kans die iemand maar eens in zijn leven krijgt. Een doorbraak? In de letterlijke zin van het woord, ja. Ik zal u zeggen. Uh, wij doen hier een hoop routinewerk. We hebben wat opdrachten van grote concerns voor toeleveringen. We hebben een paar briljante jongens in dienst, dat wel, maar. U heeft niet voldoende researchmogelijkheden. Ach, als we een goed idee hebben, dan proberen we dat wel te ontwikkelen. Maar nu, nu, nu hebben wij iets van. Fantastisch in handen, bij toeval ontdekt weliswaar, maar toch een omwenteling op het gebied van de elektronica en, en van A tot Z eigendom van ons. Heeft u al patent aangevraagd? Ja, ja, daar heb ik wel voor gezorgd. Wij zijn nu bezig aan het prototype. Waar zijn de tekeningen en de formules? Hier, in de safe. En ik ben de enige die de sleutel heeft. En wat is de financiële consequentie? Als wij dit op de markt brengen, zullen de grote jongens erom vechten. Om van Amerika nog maar te zeggen. Dus, de grootst mogelijke voorzorgen zijn niet alleen noodzakelijk, ze zijn van vitaal belang. Ja, ja, ja. Maar als het nodig is, red ik het wel. En als dat nieuws nu eens bekend werd? En als die tekeningen of dat prototype nu eens in verkeerde handen kwam? Hm? Ja, dat, dat zal mijn ondergang zijn. Maar, maar dat zal niet gebeuren. Ik kan het bij mensen bouwen. Trouwens, niemand weet hoe belangrijk dit project is. Ooit gehoord van bedrijfsspionage, meneer Asken? Ik ken het risico. Zegt u me maar hoe, hoe ik dat risico kan verkleinen. Dan zou ik toch eerst een grondig onderzoek moeten instellen. Als u me nu wil helpen, meneer McKay, dan zit er heel wat voor u aan als het project helemaal verkocht is. Op die manier kunnen wij tenminste zaken doen. Nou, als ik morgens met het onderzoek begon, gaat u dan mee akkoord? Jullie hebben gehoord wat ik vanmorgen met die aaskin besproken heb. Wat vinden jullie daarvan? Hm. Duffy, mag ik met jou beginnen? Denk je dat we de geschikte mensen ervoor kunnen krijgen? Dat zou wel lukken, denk ik. Vind je het een goed voorstel? Ja of nee? Ik weet het niet, Jack. Er zit natuurlijk een beetje een risico in. Ja, maar zo'n kans krijgen we niet gauw weer, Duffy. Dat is het risico dat dubbel en dwars waard. Uh, wat mij betreft. Maar ik twijfel eraan, of het allemaal wel goed zit. Weet je bij jou is, Duffy? Je bent nou veel te veel smeres. Altijd achterdochtig. Joe, wat denk uh -huh. jij van de technische kant? Oh, koud kunstje. Als we dit aannemen, dan kan de hond met de twee koppen binnenkort kwispelen. Met twee staarten. Ja, ja. Maar de kosten, ik heb gezegd dat we zouden werken met standaard materiaal. Uh, we hebben nog altijd materiaal dat we laatst voor een prikje hebben gekocht van die failliete zaak, weet je wel. Allemaal prima spul. Alleen op de installatiekosten zullen we niet veel kunnen besparen. En dit is precies het karwei wat we nodig hebben om van de grond te komen. Ja, zou ons best van pas komen dat wel. Een complete fabriek. Geweldig. Onze eerste grote opdracht. En dat zal niet onze laatste zijn. Dan hebben we eindelijk een voet tussen de deur. Straks kunnen we spreken uit ervaring. Jij vertrouwt die hersenkind dus wel, Jack. Duffy, ik zie net zo goed als jij als ik een fouten voor me heb. Jij hebt hem ontmoet, ik niet. Misschien een beetje overwets, maar... Met hart en ziel bij zijn zaak en bij zijn uitvinding. Hij gelooft erin. Maar heeft hij het laten bekijken? Door experts of zo? Maar Joe, alsjeblieft. Hij probeert het juist geheim te houden. Hij heeft er in ieder geval patent opgenomen, zegt hij. Nou, dan hoop ik het beste voor hem. Maar ik zou toch die tekeningen wel eens willen zien. Nou, morgenochtend krijg jij de kans. Je zult in ieder geval die safe moeten onderzoeken. Nou, dat zal een oud kring zijn. Met zijn ouders het gebouw zelf. Als die uitvinding van hem zo bijzonder is... waarom bewaart hij die tekeningen dan niet in een kluis op de bank... Defi, luister, Erskine, die heeft het zijn hele leven lang allemaal zelf gedaan. Die zou nog geen zak zand aan de bank toevertrouwen. Totale idioot. Nee, nee, nee, onderschat hem niet, Joe. Het is een keiharde. Nou, laten we dan maar eens een kijkje gaan nemen. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Dan kunnen we meteen een doen. En wie weet komen we dan meteen achter wat we nou eigenlijk moeten beveiligen. Goed, nou, morgen tien uur precies bij Erskine Electrics. De bedrijfsleider Hersen zal ons rondleiden. Zeg, Chili, je komt mee om aantekeningen ja, te maken. Hè? Wat het En de nooduitgangen, meneer Harrison? Uh, ja, meneer McKay, kijk eens, Je kunt hier op de plattegrond zien dat wij een alle officiële eisen hebben voldaan. Weet wel? Kijk hier eens naar Joe. Oh, niet slecht. Universele sluiting, officieel goedgekeurd. Ja, als uitgang is het wel in orde. We kijken meteen of iemand deze deur ook als ingang zou kunnen gebruiken. Oh ja, ja, natuurlijk, ja. daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, dat is uw weg ook niet, meneer Harrison. Nou, en Joe? Contactstrip aangesloten op het centrale alarmsysteem. Dat is voor hier wel voldoende. Heb je dat, Shayna? Ja, ja, pap. Oh, ik moest je nog helpen onthouden dat je meneer Hersen zegt van die politie aansluiten. Oh ja, ja. Uh, meneer Hersen, wij gaan uh, bij onze installatie uit van een directe aansluiting op het alarmnummer van de politie. Ja. Dat moet u als bedrijfsleider zelf aanvragen. Oh, dat kan ik wel in orde maken, dacht ik. Check, waar is het hok van de nachtwaker? Daar moet de hoofdschakelaar komen. Waar zit de nachtwaker meestal, meneer Hersen? Uh, bij de priklok, meneer McKay. Dat is in dat kleine kantoortje daar. Meilen ver van de achterkant van de fabriek. Oh, maar aan de achterkant zijn geen ingangen. Die voorkomen niet altijd door de ingang, meneer Hersen. Ik heb wel eens een dief gevangen die door het raam naar binnen was geklommen. Oh, ja. ja. Dat betekent contactstrips op de bovenlichten. Is dat nou werkelijk allemaal wel nodig? Ik bedoel, de kosten en zo. De... Laat u dat maar aan ons over, meneer Hersen. Zo, nu hebben we de fabriek bekeken. Moeten wij nog twee belangrijke dingen zien: het kantoor van meneer Asken en de brandkast. Ja, ja, hij zal u niet bij de safe laten. Nou, die zal ik toch moeten zien, meneer Harrison, Als we tot een behoorlijk overzicht willen komen. Ja, maar ik heb niet de bevoegdheid om. Uh... Wie dan wel? Meneer Elske. Nou, dan vraag ik het hem wel. Zo Maar om geen tijd te verliezen, misschien kunt u uh, alvast, daar, uh, meneer Duffy, met de omliggende treinen laten zien. Ja, ja natuurlijk. Ja. Uh, deze kant op, meneer, ja, meneer ja, dat is ook Zo. Ga jij dan met Sheila vast terug naar het kantoor, Joe? Aha, dan, ja. zie je, dan zie ik je daar straks, hè? Okay. Als ik het safe bekeken. hè? Denk, denk je dat je de kans krijgt om er even in te kijken? Ik zet hem de pin op de neus. Ik ga niet weg voor ik gezien heb wat erin zit. Als er tenminste iets in zit. Nou, tot straks op kantoor, hè? Tot straks. En wie denkt u wel dat u bent, meneer McKay? Dat u mij hier een beetje bevelen komt geven. Het is beslist noodzakelijk dat ik die brandkast bekijk. Dergelijke vrijheden kan ik u niet toestaan. U heeft mij een opdracht gegeven... Om die opdracht uit te voeren, moet ik informatie hebben. U krijgt de informatie die ik u wil geven. Waarom? Omdat ik niet van plan ben om aan Jan en allemaal de inhoud van die brandkast te laten zien. Mijn, mijn levenswerk zit daarin, meneer. Usken, u moet mij vertrouwen. Maar waarom? Hoe weet ik eigenlijk wie u bent? U kunt mij vragen wat u wilt, ik zal u antwoorden. Tot een bepaald punt. En dat punt hebt u nu bereikt. Meneer Usken, ik heb 27 jaar bij de politie gewerkt. En ik heb het er gebracht tot inspecteur. Toen ik werd voorgedragen voor de rang van hoofdinspecteur, ben ik afgekeurd op medische gronden. Ik heb eervol ontslag gekregen. Ik ben toen een veiligheidsdienst begonnen met een aantal mensen die ik persoonlijk heb uitgezocht... en aangenomen op hun kennis, bekwaamheid en betrouwbaarheid. Als u mij niet vertrouwt, dan, dan is dat omdat u iets te verbergen hebt. Ah wat, ik beschouw dit als een belediging. Meneer Usken, ik heb het recht. Ik heb het recht te weten wat ik moet bewaken. Ik heb het recht te weten hoe efficiënt uw maatregelen zijn. Als u mij dat niet wilt te zien, dan... Dan moet u daar een hele goede grond voor hebben, maar welke? Ik heb u gezegd wat er in die heeft zit. Ik wil het zien, meneer Huisken. Nou, gelooft u mij niet? Denkt u dat ik sta te liegen? Ik ben een politieman, meneer Huisken. Het is mijn vak alleen te geloven wat mijn ogen zien. Maakt u open. Maar, het zal u niet zeggen. Het zijn vellen vol schema's. Een minuscule chassis met half afgemaakte bedrading. Dat is alles. Ik geloof u niet tot u die deur hebt opengemaakt. U kunt net zo goed een pakje brood erin hebben liggen. Ook al begrijp ik er niets van, ik wil het zien. Hmm. Anders niet. Dat hangt er vanaf wat u mij laat zien. Hmm. Hmm. Hmm. Alsjeblieft. Open. Nou, kijk u maar. En excuses hoeft u niet te maken hoor. Rolt u die schema's dus uit? Nou ja, ja, dat begrijpt u toch niks van. Hier, als dat moet. Zo, nou. weet u het nu? Ja, ja, bedradingsschema, werktekeningen en model. Ja, als u ooit een schema onder oog heeft gehad, dan zult u kunnen zien dat dit niet zomaar iets is. Ja, tevreden. Dat is dan voor het eerst. Als we nu niet kwalijk nemen, de huis kunnen, dan zou ik graag even het mechanisme van de safe willen bekijken. Nee, nee dat is dan het laatste. Hm. Ik heb straks op mijn kantoor een bespreking met mijn medewerkers. Dan kunnen we eens gaan zien hoe we de zaak gaan aanpakken. Jij voelt er dus niet voor. Laten we maar eens horen, waarom niet? Ik hou er eenmaal niet van om te beginnen met verlaagde tarieven. Je kent de voorwaarden. Het zou dus een goede investering kunnen blijken. Dat zou ik niet. Vraag met je om willen, Jack. Ik vind dat we het risico moeten nemen. Je moet het zelf weten, als ik mijn centen maar krijg. Ja, maar dat hangt helemaal van die uitvinding af. Ze pakt beter nou al achter of die werkelijk bestaat. Ik heb de tekeningen en het model gezien, ja. Vraag geen details, Joe. Goed. Misschien heeft hij iets uitgevonden. Dat wil dan niet zeggen dat het iets waard is ook. De uitvinding is er. Ik wil de kans wagen. Ik vertrouw die euskunde wel. Hij weet toch wat hij doet? Nou, ik hoop voor hem dat hij niet te laat is. Hoe bedoel je dat, Javier? Nou, tegen de tijd dat die grote jongens ervoor geïnteresseerd heeft... dan is er misschien al lang iets veel beters uitgevonden. Maar dan zit hij er goed naast. En weet jij veel waar hij iets vandaan heeft? Heeft het ook patent op. Ja, ik kan ook patent nemen op mijn linkerpoot. Ik wil nog niet zeggen dat ik maar niemand kan verkopen. <middels> Misschien een andere koppige smeren. Zal je wat dan hebben met al die Ja, maar vader, kunnen we die uitvinding nou niet laten bekijken door een expert? Het is eigenlijk helemaal niet zo gek wat Jooi daarnet zei. Nou, als dat scheef zit, werken we voor niks. Ik heb al gezegd dat Usker me volkomen eerlijk lijkt. Ja, daar blijf je nou maar over door, Zeuritjek. Maar ik weet dat jij net zo'n gevoel hebt als ik. Het gevoel dat er hier of daar iets niet helemaal lekker is. Laat die achterdocht nu maar over aan de politie. Ik ben geen smerens meer, ik ben een gewone burger. Ik heb een zaak en Eusken is een klant. Zo ligt dat, heel simpel. Ja, maar als je wist dat het niet goed zat, dan zou je die opdracht toch niet aannemen? Nou, ja, juist wel. Om de zaak er op de bodem uit te zoeken. Zoveel smerens ben ik nog ook wel. Maar ha. waarom willen ze nou juist ons erin betrekken? Ja. Huh? Voor camouflage misschien wel. Oplichting? Misschien. Ja, en wie ligt dan wie op? Nou, kunnen er nog anderen bij betrokken zijn, Duffy? Ze weet je zeker dat wij niet opgelicht worden? Nou, <laughs> wij geven toch geen geld uit. We verlenen alleen maar diensten. Maar er moet iets aan de hand zijn met geld. De uitvinding? Het verder die door ons bewaakt wordt verhoogt de waarde niet. Nou, heeft het dan iets te maken met een, uh, met een verzekering of zo? Dat is een goeie. Huh? Een hele goede stelregel. Heb je treble, verzeker je dubbel. Dus als Erskine net zijn verzekering hebt opgetrokken. Dan, dan weten wij toch niks van Duffy? Dan wordt het tijd dat we erachter komen. Zo mag ik het horen, kind. Nou jongens. Goed. Ik ga even een biertje pakken. Misschien kom ik uh, herrensen nog wel tegen. Weet je veel of hij ons wijzer kan maken. Ga je mee, Duf? Nog bedankt, meneer Hersen, dat u ons vanmorgen zo goed hebt geholpen. Oh, Ik, ik vond het prettig dat ik u van dienst heb kunnen zijn. Uh, het is slotte uh, in het belang van de firma. Zo, is het. Heb u er aandelen in, meneer... Uh... Aandelen? In Euskin Electrics? Nee, nee, het is een, uh, het is een besloten vennootschap, begrijpt u wel. En bovendien, uh, meneer Euskin ziet geloof ik niet zoveel in participatie, in inspraak met zijn werknemers. Een uh, echte allerwetse baas, hè? Ja, maar uh, in elk geval niet in de slechte betekenis van het woord. In de afgelopen 40 jaar heeft uh, niemand ooit moeite met hem gehad. Ja, met iedereen goed opschieten. Ook met de vakbonden. Ja, dat, dat zou u misschien verbazen, maar inderdaad nooit moeilijkheden. Hij doet misschien wel een beetje onhandig, maar hij weet toch altijd wel de goede toon te vinden. Hij is uh, erg geliefd bij personeel, bij, bij allemaal. Mm -hmm. uh, nou, dat zegt toch wat tegenwoordig hè, voor van directeur. Leek me anders een beetje autoritair. <tus> Ik bedoel. Uh... Die uitvinding bijvoorbeeld, dat elektrische apparaat... hij deed net of het alleen had ontwikkeld. Och ja, och, het is een beetje zijn troetelkind. Ja. Maar hij zal niemand van zijn medewerkers passeren. Nee, dat zult hij terzijde tijd van onderzin. In dat opzicht is hij altijd heel fijn. Goed dat ik het weet. Eh, tussen ons gezegd gezegde gezwegen hebben... Hij was bijzonder onder de indruk van uw manier van werken en uw optreden, meneer McKay. Ja? Ja, hij, ja, hij is niet zo vlot, hoor, met complimenten uitdelen. Kom, misschien door de prijs die we met hem hebben afgemaakt. <laughs> nou, nee, nee, nee, daar zal hij zich toch niet door hebben laten beïnvloeden. Nee, nee het, ging, het ging echt om u persoonlijk, hoor, meneer McKay. Indrukwekkend, zei hij, ja. Nee, hij gebruikt soms van die zwaarwichtige worden. Indrukwekkend. <laughs> ik, ik, ik hoop dat dat zo blijft. Yeah. Ik hou me altijd aan mijn verplichtingen, meneer Hans. Ja, maar ook meneer Ursken. Dat, dat zult hij wel merken. Hij is volkomen eerlijk. Ja, ja. Je, je, je zou kunnen zeggen, hè. Een door en door fatsoenlijk man. Vader, hier zijn de gegevens van die verzekeringsmaatschappij over Ursken Elektrisch. Nou, daar gaan we dan. Wie van ons hier het nou de hondeneus. Het was een soort haar idee, hè? Nou, laat maar horen, Sheila. Nou, er zijn besprekingen geweest hm. om de gecombineerde dekking... ...voor de rest van het jaar te verhogen. Dat komt dan neer op de komende zes maanden. Hm. Maar de verzekeringsmaatschappij heeft voorwaarden gesteld. In onze lijn zeker? In zekere zin, ja. Het nieuwe contract gaat in nadat er een uitgebreid onderzoek is ingesteld... ...naar de veiligheidsmaatregelen in de fabriek en de kantoren. Hm. Totdat dat stipt de gedeeltelijke dekking? Ja, alles. Behalve diefstal. Ja, Joe, uh -huh. zouden onze voorzieningen voldoende zijn om de heer van de verzekering tevreden te stellen? Tja, ja, ja. Ja, wat we ook maar enigszins konden missen, dat heb ik toch maar geslapt. Hoeveel heb je daarmee uitgespaard? Nou, ik denk zo'n 150 pond. Nou, die moeten er dan weer bij. Daar moet geen spel tussen te krijgen zijn, begrepen? Check, het geldgroeit nog steeds op de rug. Oh, ja, vind je dat dan niet een beetje riskant, vader? Je weet zelf hoe alles afhangt van die verdomde uitvinding. Dus het zal heus de moeite waard zijn. Ja, ja. Ja, nou, daar staat ook iets over in de, in de Wat als? Ja? Nou, plannen, tekeningen. En zelfs proeven of modellen zijn niet gedekt. Niet tegen diefstal en niet tegen brand. Maar, maar dat is toch verlies van bezittingen? Alleen als het in de polen zo'n meld staat, Jack. Wat ik van die urskind begrepen heb, is dat het prototype nog niet eens klaar is. Dus? Tja. Goed. Dit zit dus niets nog. Nou, ken ik je weer, oude jongen. Maar we gaan ermee door. Waarom? Dat zal ik je zeggen. Als de rotstooi komt, als Euske op uits is om de zaak te flessen... ...dan kunnen we het beste meteen met de neus bovenop zitten. Maar als je op zijn aanbod ingaat, dan word je misschien regelrecht medeplichtig. De V, kijk eens naar buiten. Zie je dat die hond met die twee koppen? Nou in. Heb ik die van niets op onze wagen laten schilderen. Een hond met twee koppen kan twee kanten tegelijk opkijken. En dat gaan wij nu ook doen. We zullen het plannetje van Eusken meespelen, maar het zal het niet lukken ons in de luren te leggen, om de donder niet. Ik moet zeggen, Mackey, de specificatie ziet er goed uit. Ik ben er wel gelukkig mee. Ha, u haalt me het wel niet over door, Ik zei toch dat we de kosten zo laag mogelijk zouden houden. Ha. En kunt u akkoord gaan met de voorwaarden die ik heb gesteld? Betaling achteraf en een bonus ingaande zes maanden na sluiting van het contract? Ik neem natuurlijk wel een risico, maar daar staat tegenover ...dat die bonus heel behoorlijk is als we de zes maanden tenminste halen. Dus dat is zo afgesproken? Afgesproken. Meneer McKay, laten we dit met een handdruk bezegelen. <hums> hm? Zo, dank u. En dan nu. Wanneer kunt u beginnen? Graag zo gauw mogelijk. Hm, dat kunnen we misschien even met Harrison bespreken. Ik had hem alvast gevraagd naar kantoor te komen. U was er dus wel zeker van? <laughs> Ik ben altijd optimistisch, meneer McKee. Goedemorgen, meneer McKay. Ja, zo, Harrison. Zit er man? Dank u wel. McKee gaat in de fabriek en de kantoren een volledig veiligheidssysteem aanleggen. Ik verwacht van u algehele medewerking. Ja, ja, natuurlijk, meneer. Ja, natuurlijk. Wanneer gaat u beginnen? Uh, zo voor... gauw mogelijk, Harrison. Uh, ja, het is uh, vandaag vrijdag... Morgen en overmorgen is de zaak dicht. Dat komt uitstekend uh. uit. Als we geluk hebben, zijn we maandagmorgen klaar. Nou, oh, dat is geen werk, mucké. Ook zonder geluk ben je maandagmorgen klaar. We zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de aansluiting op het hoofdbureau van politie, meneer Ruskin. Oh ja, daar heb ik over gebeld. Uh, ja, dat kunnen ze het niet voor maandag in orde maken. Nou, als we zullen met je best willen meewerken, denk ik zo, dan is in ieder geval dinsdag de hele installatie klaar. Compleet met directe aansluiting op het alarmnummer. Oh. als het niet anders kan. Dinsdag. Goed. Dan komen wij mensen morgenochtend met het materiaal. Uh, de nachtwaker kan u binnenlaten. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u meneer hersen bellen. Is dat alles? joh, ja. Of het niet genoeg is. Klare spullen ze met andere wagen mee. Zo, klaar, klaar jongens? Wij wel. En jij? Noodaggregaten in orde, Joe. wordt ervoor getest. Goed zo. Vader, vader, wacht even. Ja, wat is dat? Ik was zo bang dat je weg zou zijn. De moeilijkheden? Ja, Eursken is aan de telefoon. Hij is razend. Waarover? We zijn nog niet eens begonnen. We zijn nog niet eens op de fabriek geweest. Hij schijnt te zijn ingebroken. Hij wil je spreken. En geen gedonder, zei hij er nog bij. Oh, daar zitten we nu net op te wachten. Heeft u de politie al gemeld? Geen idee. Ga even naar de telefoon, vader, alsjeblieft. Goed, vooruit dan maar. Duf, Duf! Ja. Jij ja. gaat met Joe mee, hè? Ja. Jullie werken volgens plan alsof er niets gebeurd is. Het werk moet af, hoe dan ook. Cheerah! Ja. Ga jij met ze mee? Heb je een fototoestel? Ja, ja, pap ja, Goed, als we er toch zijn, dan kunnen we ons net zo goed even bemoeien met die inbraak. Laten we hopen alleen dat die uitvinding van Uyske nog hoog en droog in die verdomde rot zit. Ja, maar kijk hier. Bent u dan, meneer Eusken? Dat weet je verdomd goed, zeg. Wat betekent dat meer? Ik weet niet hoe lang te laten wachten. Dit is een ernstige zaak. Meneer Eusken, op dit ogenblik ben ik nog niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw fabriek. Trouwens, ik moet aan het werk. Dat zal ik dan maar een beetje mee voortmaken, kerel. Deze keer hebben we nog geluk gehad, maar van nu af aan wens ik geen enkel risico meer te lopen. Ja, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Is nog gelukkig niks, ernstigs. Het bovenlicht van een van de wc's is stuk geslagen. Ze zijn waarschijnlijk gestoord, maar het zou me niet verwonderen als ze op de inhoud van die uit waren geweest. Dus er is niets vermist? Nee, gelukkig niet. Harrison is er op dit ogenblik. Hij kan u alle bijzonderheden vertellen. Hebt u de politie al gebeld? Ja, ja, ja. Die zijn alweer weg, geloof ik. Hebben natuurlijk niks gevonden. Nou, ik zou hun rapport wel eens willen zien. U houdt u er buiten, begrijpt. U ja, maar dat? ik moet toch. Ik heb al Neemde... genoeg zonder dat de politie zijn neus in mijn zaken steekt. Ik verbied u contact met ze op te nemen. Nou, dan zal ik zelf de zaak moeten onderzoeken. Dat moet u weten, maar ik beschouw dit als een strikt interne aangelegenheid. Heeft u dat begrepen, McKay? Ja, meneer Harsken. Een strikt interne aangelegenheid. Nee, mooi zo. En nu opschieten. Ja. Joe? Ja, wat is er? Heb je je mannetjes aan het werk gezet? Nou, en hoe? Wil je dat ik eens even gaan kijken naar die inbraak? Ja. Ik wil vooral weten hoe het gedaan is, hè? De stijl, begrijp je? Mm -hmm, de politiemensen zijn net weg. Het is me net streng verboden contact met ze op te nemen. Zo. Nou, dat had ons anders een hoop moeite bespaard. Tegenover jou hadden ze wel het een en ander losgelaten. Nou, dan maar wat meer moeite, hè? Nou, stel een grondig onderzoek in en laat Sheila foto's maken. Zeg dat ik zo gauw mogelijk een volledig rapport over deze zaak wil hebben, begrepen? Topperhoofd heeft gesproken. Ugh, waar kan ik je vinden? In kantoor van meneer Asken. Hij schijnt er niet veel van te begrijpen. Nou, dat is hij de enige niet. Maar ik zal er wat van gaan, begrijpen. Maak je maar niet ongerust. Ik... Ik ben er helemaal van over het stuur, meneer Marquee. Je denkt altijd, zoiets overkomt ons niet en, en dan gebeurt het op een goede dag toch. Bent u er zeker van dat er niets verdwenen is? Ik, ik heb alles nagekeken. En de brandkast? Die is nog steeds gesloten. Misschien weer gesloten. De politie zei ook al zoiets en de, toen die... hebben ze meneer kind van huis gehaald. Ja, en de inhoud van de safe was die in orde? ja. Ja, het ligt voor de hand dat de dief of de dieven zijn gestoord voordat ze werkelijk waard hebben kunnen aanrichten. In dit soort zaken ligt er nooit iets voor de hand, meneer Harrison. Mijn mensen stellen op het ogenblik zelf een onderzoek in. Ik hoop dat u ons een beetje wilt helpen. Ja, natuurlijk, ja. ik, ik ben altijd blij als ik u ergens mee van dienst kan zijn, maar... maar. Ja, maar wat? Ik had mijn vrouw beloofd met haar de stad in te gaan, hè? nieuwe jurken kopen, begrijpt u? Ja. Ja, ik begrijp het, maar wat mij betreft gaat u even naar Duffy en leg het hem maar uit. Zeg hem dan meteen dat ik meneer Euskin ga opzoeken. Als er iets is, dan kan hij me daar bij Erskin thuis bellen. Nou, nou. Die gast die daar doorheen gekomen is, moet wel bijna kapot geweest zijn. Misschien had hij geen botten in zijn lijf. <lacht> nou, ik ga mijn botten er niet verder aan wagen. Zeg, Sheila, heb je die afmeting opgeschreven? Ja. En Ga ze opzij, dan kan ik mijn mm -hmm. foto's maken. <lacht> Gek eigenlijk. Vanaf je mond. Kom <laughs> nou. Zo. Dat is gek. Nou, ja. Dat ik hier foto's sta te maken ja. op de wc. We <laughs> hebben ja. wel gekke dingen beleefd. Ja. Een beetje klungelig geheel, hè? Nou, niet alleen klungelig. Ik weet het niet, hè? Half was, zou je bijna zeggen. Een amateur zou er nog meer van gemaakt hebben. Ja, wat zegt Duffy daarvan? Nou, hetzelfde, denk ik. Hij is op kantoor de 7 het bekijken. Laten we maar naar hem toe gaan. We zijn hier wel klaar, dacht ik. Ja. Oh, daar moet ik trouwens ook nog foto's van maken. Ah, voor jullie dat? Joe, Sheila. Uh, wie had je dan verwacht? Al iets gevonden, Duffy? Nee, en dat verwondert me. Geen vingerafdrukken. Niks, alleen wat poeier waar onze vroegere collega's gezocht hebben. Waaruit we kunnen afleiden dat de inbreker handschoenen aan had. Nou, hoe vind je mijn deductie? Kind, waar haal je het vandaan? Ben ik kapot van. Ben jij, Duffy? <laughs> Kijk, de deur is opengebroken. En het spoor leidt regelrecht terug naar het wc-raampje. Ik geloof nooit dat iemand daar doorheen gekomen is, Duffy. Het gat is veel te klein. Ook komen met jij, Sjoghi. Het is allemaal een beetje te mooi. Je bedoelt dat het uh, allemaal flauwe kul is? Ik weet niet. Uh, ik heb zo'n gevoel dat het van binnenuit is gedaan. Als het van binnenuit gedaan is en als ze tijd genoeg hebben gehad om dat wc-raampje stuk te slaan. dan hebben ze ook tijd genoeg gehad om. ik weet niet wat, uit die brandgas te halen. En daar is nu juist niks uit verdwenen. Ja, wie probeert wie nou eigenlijk te beduvelen? Nou, ik weet het niet. Maar Jack zal dit wel interessant vinden. Hij is naar Ursken. Je kan hem daar bellen. Nou, ik zeg het hem liever onder vier ogen. Ik ga naar Ursken. Gaan jullie maar verder. Hé, hey, uh, Duffy. Uh, moet ik het gewoon nog doen of niet? Wat bedoel je? Wil ik het steeds bekijken uh, en de inhoud. Je hebt geen sleutel. Mm, heb ik toch niet nodig? Nou, jongens. Ik er maar door. Als je iets tegenkomt waarvan je denkt dat het interessant genoeg is... laat het me dan wel even weten, hè? Ja. Salut. Mm -hmm. Tot straks. Dag, Duffy. Joe, mm -hmm. ga je hem openmaken? Wil jij hem liever dicht laten dan? Ik weet niet. Ik zou eens wat zeggen, meisje. Ik heb zo half en half het idee dat die brandkast zo leeg is als ik weet niet wat. Leeg? Mm -hmm. En Erskine en, heeft tegenover de politie gezegd. Oh ja, Erskine heeft tegen de politie gezegd dat hij niks kwijt was. En ze hebben dat verzoete koek geslikt. Maar... En waarom zou hij dan zoiets doen? Bijvoorbeeld omdat er nooit iets ingezeten heeft. Mijn vader heeft de tekeningen en de plannen gezien. Weet hij veel wat hij gezien heeft. Voor mij is het één grote zwendel. Zoiets als diamanten verwisselen voor stukjes glas nadat je ze verkocht hebt. Nou, Ik zie nog steeds niet in wat Eursken daarmee ze ze Maar Dat zou je vader beter uit kunnen zoeken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens kijken wat er in het oude koekblik zit. Meneer Euskin, ik heb recht op een behoorlijk antwoord. Ik zal antwoorden als ik wil. U kunt van ons niet verwachten dat we ons werk goed doen... als we met gebonden handen in de duister moeten tasten. Ik verwacht dat u uw werk doet met een bepaalde mate van bescheidenheid. Ik word zo langzamerhand een beetje ziek van al dat gevraag. Ik ben een klant, meneer. Bedenkt u dat goed? Ik heb een overeenkomst met u gesloten, meneer Euskin... maar ik kan die altijd verbreken. Als jij die verbreekt, McKay, dan breek ik jou. Dan krijg je van zijn leven een dergelijke opdracht niet meer. En dan ga je wel inpakken. U moet vooral niet denken dat ik voor u laat over... Als, als dat de politie is. Het, dan kunt u het zien vanuit het raam. Het is even mijn mensen. Zo! Wat moet dat betekenen? Intimidatie? Ik heb orders gegeven: alleen maar contact met me op te zoeken als er iets belangrijks was. Maar als u liever hebt, dan ga ik wel even naar buiten. Wacht! Laat nooit iemand op de stoep staan. Ik zal hem doen. U komt van meneer McKay? Uh, ja, is maar belangrijk. Ja, nou, deze kant. Op. Ja, dank u. Mag ik even voorstellen, dit is Duffy Meadows, een van mijn medewerkers. Duffy, dit is meneer Asken. Maakt u. Ik zal u even alleen laten, u vindt het verder zeker wel. Meneer Erskine, ja? Misschien kunt u beter ook even luisteren naar wat ik te zeggen heb. Waarover? Over die inbraak. Iets gevonden, Duffy? Het is van binnen aan uit gedaan. Wat? Is er iets gestolen? Dat weten we niet voordat de safe is opengemaakt. Maar hè, er is in ieder geval iemand geweest die alle moeite heeft gedaan om te laten lijken of hij van buiten kwam. Als hij niks uit de safe heeft gehaald, waarom dan niet? Goeie vraag, Duffy. Kun je daar misschien antwoord op geven, meneer Uyskin? Maar, maar hoe, hoe moet ik dat weten? Die hele zaak is mijn volkomen raadsel, zeg. U heeft in het bijzijn van de politie de brandkast lopen gemaakt, meneer Uyskin. Ja, natuurlijk, ja. De, de plannen, tekeningen, het prototype waren er nog nogal U probeert toch niet de zaak te beduvelen, meneer Uyskin? Bijvoorbeeld een inbraak te enceneren en... Oh, maar dit is een belediging, meneer. moet de zaak van alle kanten bekijken. U bekijkt die zaak maar voor de rechter, meneer. Aantasting van iemands eer en goede naam is nog altijd strafbaar? Of denkt u misschien dat u nog in uniform bent en dat u zich van alles kunt permitteren? Nou, u kunt zich niets meer permitteren. Is dat uw manier van zaken doen? U sluit een overeenkomst op voorwaarden die alleen voor u gunstig zijn? Gebruikt vervolgens die voorwaarden om uw verzekeringpolis te verhogen en dan laat u mij dagvaarden. Wat kan het me ook eigenlijk nog schelen? Als dit prototype eenmaal in productie genomen ja, is... Als het tenminste in productie genomen wordt. M meneer, meneer, dit gaat werkelijk te ver, meneer. Ik ben nog niet eens begonnen. Ik zal u dit nog zeggen, meneer Huiskin. Voordat wij doorgaan met onze opdracht... wil ik eerst een onafhankelijke expertise... over de handelswaarde van die uitvinding van u. Als die uitvinding tenminste bestaat. Ha, natuurlijk, En bovendien, bovendien zou ik dan ook nog graag... een rapport willen zien over de reële waarde van het project. Misschien is de hele zaak wel achterhaald. Ach, oh, dit, dit is waanzin wat u daar nou zegt. Hoe kunt u denken dat mijn uitvinding waardeloos zou zijn? Ik ken de waarde ervan. De toekomst van mijn bedrijf, mijn, mijn levenswerk, dat, dat kunt u mij niet afnemen. Alsjeblieft. C zal me openen u. Gee, zeg, je doet het niet slecht voor iemand aan deze kant van de wet. Ah, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alsjeblieft. Het prototype. En de plannen? Zo, Joe, kan je eruit wijzen? Wacht eens even. Geef me die tekening eens. Ja, nou zie ik het. Hé, hey, maar, maar, maar dat deugt geen donder van. Nee, dat, dat is... Joe! Even een meisje. Zo makkelijk is het nou ook weer niet. Deze specificatie, die... die, die... Joe, Joe, het stinkt hier. Rook! Dat zou ik ook zeggen. Wat dacht je? Kijk eens even. Ik zat in vuur en vlam. Val de hand weer. Ik ga verkenning uit. Joe, Joe, de lijn is dood. Ik hoor helemaal niks. Als dat alles was. We zijn ingesloten. De trap zat in de fik. Joe, wat moeten we doen? Waar kunnen we heen? Dit is het einde, McKay. Ik zal die zaak van jou de nek omdraaien. Ik noem dit een opzettelijke poging tot ondermijning van... <truipen> maar wat nou weer? Erskine. Wat? Ja, maar met wie spreek ik? Ah. Hier, McGee, je dochter. De, de fabriek. Brand, ze zegt, ze zegt dat de fabriek in Brand staat. Natuurlijk, dat is het. Alles gedekt behalve inbraak. Sheila, alles in orde met je? Ja vader, gelukkig wel. Ik sta aan de telefoon zo vlak bij de fabriek. Joe is bij me. Hoe is de toestand? Hopeloos. De brandweercommandant heeft het hele gebouw afgeschreven. Er is geen begin aan, zei hij. Plastic en zo. Hebben jullie nog kans gezien uh, die uitvinding te redden? Ja, ja. We hebben alles nog uitgekregen. Kunnen we meteen naar je toe komen? Ja, graag. ja. Je weet waar het is, hè? Ja. Ze hebben de plannen en het prototype kunnen redden, meneer Huiskin. Kunnen, kunnen redden? Maar, maar hoe dan? De enige sleutel van de brandkast heb ik hier. Geen kunst om die kast zonder sleutel lopen te krijgen, meneer Huiskin. En... En de fabriek? Die zal niemand meer kunnen redden. Niemand. Ach, met die verhoogde porus zult u er wel niet al te veel bij inschieten, <laughs> Die dijote, jij begrijpt het nog steeds niet, oh. laten We hopen dat de verzekeringsmaatschappij het begrijpt. Daar ben ik minder in geïnteresseerd dan in het rapport van de brandweercommandant. Het zou wel eens interessante lectuur kunnen zijn. McKay. Zou je misschien... Ja? ja, ja als als het de pers wel, is... Nou, Die zullen me we wel niet met rust laten. Brand is nu eenmaal nieuws, meneer Huisken. Als dat het enige was. Meneer Huisken, ja. Meneer Huisken, Hebt u dat gehoord? Ik heb geprobeerd u te bellen, maar. Bent u erbij geweest, meneer Harrison? Ik ben nog even teruggegaan naar de fabriek om te zien of. of ik uw mensen ergens mee zou kunnen helpen. Hebt u mijn dochter niet. Uh, niet, niet gezien? Uw dochter, was uw dochter dan op de fabriek? Nou, ze is er achtergebleven samen met jouw Woodley, meneer Harrison. Hebt u. hebt u van gehoord? Ik, ik. hoop in godsnaam dat ze zich in veiligheid. kalm maar, kalm, meneer Harrison, Ze is in veiligheid. Oh, daar zullen ze zijn. Blij jullie te zien, jongens. Alles goed nou? Terwijl je een beetje brontzol van me hebt. hart was wel menens. Godzijdank, kind, dat je er zo van afgekomen bent. Wat is er met je arm? Ben je gewond? Ah, niks, niks. Dat is een heel verhaal, maar dat vertel ik je later wel. Mevrouw, ik kan niet zeggen hoe het me spijt. Meneer Hurskin, uw prototype en de tekeningen. Hebt u de plannen gered? Nou, het was de moeite waard. Je bedoelt, alles is echt. Natuurlijk, dat heb ik u toch gezegd. Dank je, jongeman, duizendmaal Dank. Zo bedoelde ik het niet, meneer. Ik bedoel, het was de moeite waard om achter de waarheid te komen. Anders zouden we het nooit geweten hebben, nietwaar? Vertel op, Joe. Nou, het is een knappe uitvinding. Alleen dat ding is al een poosje geleden in verschillende variaties op de markt gebracht. Ah, oh, maar, ja, maar dat is onmogelijk. Ik heb er zelf patent op genomen. U hebt patent genomen op de plannen. Andere bedrijven hadden kennelijk ook iets dergelijks in de ontwikkeling. Ze zijn er tenminste eerder mee op de markt gekomen dan u. Ze zijn nu gewoon te vlug af geweest. Ze hebben er goed geld uit geslagen. Alles voor een niks, meneer Erskine. Omdat gaat onze handel. Nee, geen sprake van Duffy. Wij zijn toch ook verzekerd. Net als Ersken en Electrics. Materialen, instrumenten, verlies van inkomsten. Wij schieten er, er niets bij in. Het hele gebouw is de grond toe afgebrand. Is er, is er helemaal niets gered? Een gedeelte van de administratie, van documentatie, een paar vrachtwagens. Alles weg. Heeft de brandweercommandant jullie nog iets gezegd? Ja, we hebben geluk gehad. We hadden hem nog net te pakken voor hij naar de politie ging. Dus toch brandstichting. Ja. En we weten ook op welke manier. Niet waar, meneer Harrison? Ja. Dat spijt me. Harrison. Maar Harrison, jij... Dat... Dat is onmogelijk. Jij... Jij kan zoiets niet gedaan hebben. Het bedrijf, het, het was toch net zo goed jouw levenswerk als het mijne. Wat heeft hij dan gedaan, Joe? Lichtontvlambare chemicaliën met een elektrische ontsteking. Aangesloten op een van Urskin Electrics eigen schakelblokken. Een okay, keel... Waarom? Waarom heb je dat gedaan? Waarom? Je kunt het me geloven of niet, maar ik heb het gedaan voor het bedrijf. Je eigen bedrijf? Laten afbranden? Ik wist te veel. Ik wist hoeveel geld u de laatste tijd in de zak gestopt had. U stond op de rand van een faillissement en dat allemaal voor een voor een waardeloze uitvinding. Jij, jij wist dat. Ja, ik wist het. Maar ik kan het u nooit in uw gezicht durven zeggen. U had alles op je ene kaart gezet. Daarom spijt het me zo dat de plannen gered zijn als het prototype en de tekeningen dat waren... ...zou nooit iemand het hebben geweten. Waarom hebt u er mij bij betrokken? Voor de verzekering. Ik heb erop aangestuurd dat de verzekering denken zou dat we bang waren voor diefstal... ...en daarom viel de verhoging van die brandpolis niet zo op. Als de zaak failliet was gegaan en dat zou echt niet lang meer hebben geduurd... ...dan had niemand, had niet ik, had de arbeiders, had niemand had ook maar één cent gekregen. Maar zelfs, zelfs dat was nog minder belangrijk dan het feit dat meneer Ursien zichzelf kapot zou hebben gemaakt. Terwijl hij dacht het goede te doen. Voor ons. Voor de zaak. Ik wilde de eer van de zaak redden. Je hebt het mis, Harrison. Je weet er niks van, arme idioot. Ja, U denkt dat de verzekering niet uitbetaalt omdat het brandstichting is. Maar ze zullen het wel moeten doen. Wel moeten betalen. U hebt hij daar aangestoken en ik heb niet in uw opdracht gehandeld. Daar kan ik op zweren. Dat heeft er geen donder mee te maken. De zaken stonden er nog veel slechter voor dan je dacht. De premie was nog niet betaald. Daar heb ik speciaal mee gewacht tot het contract met mijn Kezo ingaan. U bent verzekerd van de dag af dat u de polis hebt verhoogd, dat was gisteren vrijdag. Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig. Gisteren was het de dertiende. Ik ben een beetje bijgelovig en daarom heb ik de verzekeringsmaatschappij gevraagd de polissen te dateren op maandag de 16e. op overmorgen. Jij hebt de hele zaak naar de kalter geholpen, hersen. Twee dagen te vroeg dus. U bedoelt, niemand krijgt iets? Niemand! Zelfs meneer McKay niet, die nog wel zo'n geweldige prestatie geleverd heeft. Er is geen cent meer! Vind je het niet om te gillen? Hersen, wacht dan, idioot, verdomde directant. De hond met de twee koppen door Brian Hills, Nederlandse bewerking, Tom van Beek. Rolverdeling, Jack McKay, André van den Heuvel. Sheila McKay, Ellen van Heemert. Jeffy Meadows, Tony Folletta. Kjell Woodley, Jals Slupsen. Meneer Urskin, Koen Flink. Meneer Harrison, Jan Borkes. Technische realisatie, Don Mortier. Assistentie, Leo Janssen. Regie, Harry Bronk.